En uh, we lezen uit het allereerste boek van de Bijbel. En dat is G Genesis. En dan uh, laden we in Genesis totdat we, we bij 29 uitkomen. En ik begin dan te lezen bij vers 15 tot en met 30. We lezen uit Genesis 29 vers 15 tot en met 30. En... Voordat ik daar uit begin te lezen, is een korte toelichting waar we precies het verhaal binnenvallen. We lezen namelijk over Jacob. En Jacob die is single. En Jacob die is gevlucht van zijn ouders. Gevlucht omdat zijn vader en zijn broer heeft blazerd. Hij moet vluchten. Hij gaat Richting het oosten. Hij gaat richting Syrië. Hij komt in Oost-Syrië terecht. En hij komt daar bij zijn oom. Zijn oom Laban. Laban is een broer van zijn moeder. Zijn moeder had gezegd, ga naar Laban en blijf daar... Nou, blijf daar hooguit een maand. Blijf daar niet zo lang. En Laban die krijgt dan van Jacob te horen dat Jacob dus de boel bedrogen heeft thuis. Laban die weet daarvan... Maar Laban die geeft zijn, zijn neef een baan als schaapherder. Dus Jacob die gaat aan de slag als schaapherder. En als we dit verhaal dan beginnen te lezen, dan zijn we eigenlijk een maand verder. Jacob die heeft de maand op de schapen gepast. En Laban die begint eigenlijk loononderhandelingen. Die zegt, oké, okay, je werkt hier nu een maand. Wat wil je hier eigenlijk voor betaald worden? Laten we kijken hoe de single Jacob daarop reageert. Dat lezen we dan in Genesis 29, vanaf vers 15. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij wat voor loon je wilt hebben. Nu had Laban twee dochters. De naam van de oudste was Lea. En de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen. Maar Rachel, de jongste, zij was mooi, van gestalte. Ze was knap om te zien. En Jacob had Rachel lief. En daarom zei Jacob... Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter, te krijgen. En toen zei Laban... Het is beter dat ik haar aan jou geef, dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. En zo werkte Jacob zeven jaar om Rachel. En die jaren waren in zijn ogen als dagen. Ze gingen heel snel voorbij, omdat hij haar lief had. En toen zei Jacob tegen Laban, na die zeven jaar, Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. En daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats... en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde s'avonds dat hij zijn dochter Lea nam... en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. En ook, gaf hij Laban, en ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa. Hij gaf zijn dochter Lea haar als slavin. En het gebeurde s'morgens dat het Lea was. En daarom zei Jacob tegen Laban... Wat heb je mij nou gedaan? Heb ik niet voor u gewerkt voor Rachel? Waarom hebt u mij dan zo bedrogen? Laban antwoordde... Zo doet men dit bij ons... dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak deze bruiloftsweek van mijn dochter vol... En daarna zullen wij je ook die andere dochter geven. Voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar zult dienen. En dat deed Jacob. En hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. En daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha als haar slavin. En Jacob kwam ook bij Rachel. En hij had Rachel meer lief dan Lea. En Jacob werkte nog eens zeven jaar voor Rachel bij Laban. Het thema van deze preek is single zijn. Het gaat over single zijn... En in deze preek wil ik graag door het, naar het verhaal van Jacob te kijken en antwoord vinden op de vraag wat wij van hem leren in zijn zoektocht, in zijn hunkering, in zijn verlangen naar vervullende relaties. Wat leren wij van Jacob, Jacob die single is, in zijn zoektocht naar vervullende relaties? En om een antwoord te krijgen op die vraag wil ik eerst deze bijbelpassage verder uitdiepen, uitpluizen, begrijpen waar het nou over gaat... Vervolgens komen we dan terug bij die hoofdvraag. Wat leren we van het verlangen naar vervullende relaties van single Jacob? En ik wil afsluiten met twee toepassingen, twee praktische lessen uit deze tekst. Eerst dus de tekst zelf, wat staat er nu precies? En we beginnen... Bij een Jacob die zichzelf presenteert als een, een ware romanticus. Misschien wel een hopeloze romanticus. In ieder geval, het treft mij. En dat valt direct al op in een stukje net hiervoor als, als Jacob Rachel voor het eerst ontmoet. Zoals gezegd, Jacob is gevlucht, hij heeft zijn vader, hij heeft zijn broer ja, voor de gek gehouden... En hij, hij heeft gezworven, hij heeft een hele lange reis afgelegd. Hij is wanhopig en dan ziet hij opeens Rachel bij een waterput. Want Rachel was ook herder. En als hij haar dan ziet, dan staat dat zo prachtig in vers 11. Dan begint hij te huilen, luid keels te huilen. Tranen met tuiten. En, en meer nog, hij omarmt haar en hij begint haar te zoenen. Nou... Ik weet niet hoe dat vandaag in de Oosterse cultuur gaat, maar ik geloof niet dat dat helemaal de bedoeling is. Maar dit is een charmante man, denk ik. Een man die weet wat hij wil en een man die ook dat voor kraar krijgt. Een man die, met zijn, die zijn charmes weet in te zetten en deze prachtige Rachel ziet en daar direct door verkocht is. Nou, en Het is wel duidelijk dat Rachel erg mooi moet zijn geweest... En wat dat betreft was Jacob, denk ik, echt een cliché man. Waarom valt hij eigenlijk voor haar? Waarom is het de ware? Nou, dat zit hem in de beschrijving van haar rondingen. Zo staat dat er in het Hebreeuws. Ze heeft mooie vormen. En ze ziet er aantrekkelijk uit. Nou, dan denk je in vers 18 te lezen dat Jacob zegt dat hij van haar hield. En dat hij daar met haar wil trouwen. Hè? Dat hij daar voor haar zoveel jaar gaat werken. Maar je moet je bedenken dat ze elkaar op dat moment nog maar één maand kenden. Met andere woorden, Jacob was gewoon hopeloos verliefd op haar. Hij was een romanticus puur zang. Hij viel als een blok voor haar schoonheid. Nou, dat is misschien wel herkenbaar vandaag de dag. Hè? De kracht van schoonheid. Van mooie dingen. We zien het in reclames op televisie. Alles wat mooi is. Dat moet ik hebben. Kijk, waarom zou je met gewone schoenen rondlopen als je ook mooie schoenen kan hebben? Jacob die ging eigenlijk nog een stapje verder. Die zei, waarom zou ik een gewone vriendelijke Lea kunnen hebben als ik ook misschien wel die aantrekkelijke rachel kan krijgen? Waarom een gewone vriendelijke vriendin als je ook misschien een knappe kan krijgen? Jacob, de hopeloze romanticus. Wat voor mij het meeste uitspringt... is de passie die in vers 21 staat. Omdat Jacob zo hopeloos verliefd is... gaat hij zeven jaar lang... lees we in vers 20... zeven jaar lang werken... voor, voor deze prachtige vrouw. En vanwege dat vurige verlangen in hem... wil hij dus enorme offers brengen. Gaan die zeven jaar voorbij alsof het dagen waren... En wat hij dan vervolgens zegt als hij naar die zeven jaar terugkomt om zijn vrouw op te eisen, zo, zo stellig komt hij in ieder geval met hoge poten naar zijn, uh, zijn schoonvader toe. Wat hij dan zegt in vers 21, dat is best wel, dat zit in ieder geval vol hormonen, want hij zegt letterlijk in het Hebreeuws: ik wil nu mijn vrouw hebben, want dan kan ik gemeenschap met haar hebben, om het gewoon op zijn Nederlands te zeggen, dan kan ik gewoon seks met haar hebben. Dan kunnen we de liefde bedrijven. Nou, ik weet niet of jij of u dat tegen je schoonvader zou zeggen, geef mij je dochter, want dan kunnen we de liefde bedrijven. Maar Jacob, die is zo gepassioneerd, dat het hem allemaal niks meer kan schelen. Dat is Jacob de hopeloze romanticus. Maar we komen ook een Jacob tegen die, die single is en heel gebroken familierelaties om zich heen heeft. Om te beginnen heeft hij een heel slechte band met zijn vader. Zijn vader die heeft een lieveling. En dat is niet Jacob, maar zijn oudste broer Esau. En dat terwijl Jacob toen hij jong was al had gehoord dat er een bijzondere zegen op hem rustte. Dat Gods zegen niet naar de oudste, maar naar de jongste, naar Jacob zou gaan. Maar Jacob die voelde daar helemaal niks van. Want die merkte dat hij merkte dat zijn vader hem niet zou staan. En ik weet niet hoe de relatie met, met jouw vader is. Veel mannen die ik tegenkom, hebben geen goede relatie met hun vader. En ik kan me heel goed voorstellen dat Jacob... Dat in zijn jeugd, dat dat sporen heeft achtergelaten in zijn jeugd. Een vader die er niet was. Een vader die hem niet bevestigde. Die hem niet die erkenning en een waardering gaf. Die je als man, denk ik, nodig hebt. In ieder geval zeggen de psychologische studies. Dat als jouw vader er niet voor je was. dat het zoveel invloed heeft in je jeugd. Ja, dat je daardoor een, onzeker, dat je een bepaalde onzekerheid van binnen krijgt. Een bepaalde leegte. Dat was zijn vader en dan de relatie met zijn moeder. De relatie met zijn moeder was wel heel anders. Omdat Jacob dan het lievelingetje was van zijn moeder. Maar die moeder, Rebecca, die, die probeerde helemaal niet die ongezonde dynamiek te doorbreken... die er tussen vader en zoons was. Zij deed eigenlijk hetzelfde, maar dan bij Jacob. Zijn moeder was notabene degene die zei... Als jij nou je vader bedriegt dan kan jij de zegen krijgen waar je eigenlijk recht op hebt als jongste en wat God je beloofd heeft. En zo bedroog Jacob dus zijn vader omdat hij zijn dominante moeder eigenlijk geen weerwoord kon geven. Ik weet dus eigenlijk niet wat erger is of je nou door je vader of door je moeder voorgetrokken wordt, maar dat diepe verlangen en dat vacuüm eigenlijk naar bevestiging, dat, dat wordt daar niet mee opgelost. Dus naast dat we Jacob zien als een hopeloze romanticus, zien we dus als we naar zijn familierelaties kijken in Notendop, dat hij hunkt naar bevestiging, maar geen rolmodellen heeft, geen mensen die hem voorleven, hoe je gezonde relaties met elkaar kan hebben. Hij heeft een vacuüm van binnen met een dominante moeder. En hij manipuleert op rationeel vlak, om die roeping in zijn leven te verwezenlijken. Nou, deze combinatie van hopeloze romanticus zijn en aan de andere kant die gebroken relaties waar die uitkomt, dat maakt Jacob uiteindelijk een heel kwetsbare single. Als we in deze tekst kijken, in dat gedeelte zitten we nu, hè, wat staat er nou in de tekst? Dan zien we dus die kwetsbare man die ook een hopeloze romanticus is. En dan vraag ik me dus af, hoe zit het nou met die zeven jaar dat Jacob uiteindelijk aan de slag gaat om een vrouw te verdienen. Hoe werkte dat precies in die cultuur? Nou, eigenlijk was het gebruikelijk dat zijn ouders, de ouders van Jacob, een bruidschat zouden betalen. Dat was in dit geval dus niet mogelijk, want Jacob die had zijn ouders, of in ieder geval zijn vader en zijn broer, voor de gek gehouden. Dus moest hij als herder, met het loon van een herder, de bruidsgat eerst gaan verdienen, om op die manier zijn vrouw te kunnen krijgen. Nou, met een rekensommetje van het loon van een herder uit die tijd. zou Jacob waarschijnlijk, of eigenlijk vrij zeker, maar 3,5 jaar hoeven te werken. Maar 3,5 jaar? Goed, hij moest wel 3,5 jaar wachten. voordat hij gemeenschap mocht hebben met zijn vrouw. Wie brengt dat vandaag de dag nog op? Maar goed, hier gaat het. Dus mis, hè? want hij gaat niet 3,5 jaar werken, hij gaat zeven jaar werken. En behalve dat dat misschien zijn hormonen zijn geweest... en zijn enthousiasme en zijn passie voor deze vrouw... zie je dus duidelijk dat Jacob hier een brug te ver gaat. Legt Jacob dus hier eigenlijk zijn kwetsbaarheid en zijn gebrokenheid bloot. Dit is de zwakke plek van Jacob. Maar hij slaat eigenlijk door. En Laban, die ziet dat en die denkt... mooi, ik heb gewoon iemand... Die voor de helft van de prijs voor mij wil werken. En die manipuleert zijn eigen familielid op zijn zwakke plek. Zonder blikken of blozen. Dus dit is de kwetsbare single. Jacob. En wat is dan de reden? Wat, wat, wat zit er dan in de kern van Jacob in zijn hart? Dat hij eerst drieënhalf jaar te veel werkt. Maar vervolgens, als hij dan op zijn, in die huwelijksnacht, of na die huwelijksnacht, merkt dat hij niet uh, Rago heeft gekregen, maar Lea. dan gaat hij er nog zeven jaar bovenop werken. Dat, hij maakt dus eigenlijk een driedubbele fout. Wat maakt nou dat hij uiteindelijk wel met Rachel trouwt, maar haar op afbetaling eigenlijk meekrijgt? Ik denk dat het ongeveer als volgt werkt in zijn hart en misschien ook wel in ons hart. Namelijk, als je de gebrokenheid in je eigen leven niet ziet. Als je dat vacuüm in je leven niet doorhebt, dan ga je dat vullen met allerlei dingen. En dat zijn vaak goede dingen. Laat ik een voorbeeld noemen. Zijn verlangen naar bevestiging, zijn verlangen naar seksualiteit, zijn verlangen naar veiligheid, naar geborgenheid, dat zijn dingen waar helemaal niks mis mee is natuurlijk. Maar als je niet doorhebt dat je die goede dingen in een hart stopt, wat eigenlijk een bodemloze put is, dan kan je er wel goede dingen in blijven stoppen. Maar dat is eindeloos. Eigenlijk worden die goede dingen daardoor ultieme dingen. Worden goede dingen, absolute dingen. Worden goede dingen afgoden. Pas als ik, ik rago heb, dan kan ik gelukkig zijn. Pas als ik seksualiteit heb, dan voel ik me echt goed. Dan maak je dus van, precies wat Jacob doet, van goede dingen, ultieme dingen. Jacob die ziet ragen, en die denkt, als ik haar eindelijk heb, ik breng, ik breng alle offers die ik heb, als ik haar maar kan krijgen. En dan komt die dominante Laban en die zegt, nou maar dan moet je nog zeven jaar werken. En hij geeft niet eens een kick. Dat moet je, moet je hier gewoon nalezen. Jacob die zegt niet, uh, ho ho, ik, uh, ik ga nu drieënhalf jaar werken, want ik heb eigenlijk al dubbel te veel uh, he, gewerkt. Maar uh, je hebt me en bedrogen en ik heb te veel gewerkt, ik ga echt nu nog zeven jaar werken. Hey, Jacob zit helemaal gevangen in het verafgoden van schoonheid en intimiteit die hij in Rachel ziet. Dat is de kern van zijn kwetsbaarheid als single. De leegte die hij in zijn hart toch probeert te vullen met goede dingen. Goed, dat is de tekst. En dan terug naar de hoofdvraag. De hoofdvraag was wat we van Jacob eigenlijk kunnen leren als single. Wat kunnen we nou voor goede lessen uit zijn levensverhaal halen? In zijn verlangen naar vervullende relaties. Nou, voordat ik daar een antwoord op geef, denk ik dat er eigenlijk dat er twee, twee stromingen zijn die we als in de kerk, twee antwoorden die je kan geven op de vraag, of ja, de antwoorden die je als kerk kan geven aan ons als singles. Je hebt twee geluiden in de Bijbel over single zijn. Aan de ene kant heb je happy single Paulus. Paulus die zegt in 1 Korinther 7, het is goed om alleen te blijven. Het is beter om alleen te blijven. Nou, Als je daar alle nadruk op legt en zegt het is eigenlijk veel beter om alleen te zijn, dan kan je dat ook absoluut maken. En dan kan je zeggen, bind je vooral niet, stel je hart niet open, wees niet kwetsbaar, autonoom zijn, want het is beter om single te zijn. Ik ben happy single. Een soort van krampachtige happy single ben je dan, geloof ik. Dat is de ene kant. De andere kant is wat in Genesis 2 staat, in een paar hoofdstukken hiervoor. Als God de wereld maakt, zegt God, het is niet goed dat de mens alleen is. Dat lijkt precies het tegenovergestelde te zijn. Nou, Als je dat helemaal, helemaal opblaast en zegt, het is nooit goed om alleen te zijn... dan kan je dat ook tot iets ultiems verheffen... Alsof je alleen maar gelukkig kan zijn. En echt alleen maar waarde hebt als je getrouwd bent. Nou dat zijn eigenlijk twee uitersten. Het is niet goed om alleen te zijn. En het is beter om alleen te zijn. En ik wil eigenlijk proberen om, om die twee een soort van alle twee recht te doen. Ze dus niet tegen elkaar uit te spelen. Maar alle twee te benoemen. In onze zoektocht... Naar vervullende relaties zegt de Bijbel dus aan de ene kant dat het goed is om single te zijn. Dat je compleet bent als single. En ik denk dat je alleen compleet kan zijn, als we kijken naar het leven van Jacob. Je kan alleen compleet zijn als single als je doorhebt dat je zo'n leegte in je hart hebt. Dat je gebroken bent, dat je een gebroken mens bent, een zondig mens bent. Zodat je daar niet meer door achtervolgd wordt zodat het je niet inhaalt en vastbindt. Het evangelie zegt, de Bijbel zegt, dat wij werkelijk compleet zijn... Als God het ultieme in je leven is. Als God het grootste in je leven is. Als je je diepste verlangens aan hem geeft... Het gevoel van erkenning, geborgenheid, troost. Troost vinden bij God. Erkenning vinden bij God. Dat is het verlangen. Dat is het ideaal van God. Het ideaal van de Bijbel. Als God, als, als God je vriend is en je vriendschap met hem hebt. Als je je durft te hechten aan hem. Dan je, vind je een, een, een innerlijke stabiliteit. Waardoor je weet... Dat het goed is. Het is goed en je bent compleet om als single te zijn. Nou, wie, wie leefde dat eigenlijk het meest uit in de Bijbel? Wie is de bekendste christelijke single? Vroeger was dat natuurlijk Arie Boomsma. Die heeft nu een vrouw en een kind geloof ik. Jezus Christus is de bekendste single in de Bijbel. Heb je daar wel eens over nagedacht, dat Jezus niet getrouwd was? Nou, dat, dat wist je misschien al, maar hij was natuurlijk single. Hij was een single. En Jezus die leefde dus voordat het, dat het, um, ja, dat je compleet bent als single. En dan, dan is dat natuurlijk vooral zo, omdat wij geloven vanuit de Bijbel dat Jezus zo diep met God verbonden was als Gods Zoon. Ja, dat ze als het ware met elkaar versmolten waren. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal, want Jezus was niet alleen God, Jezus was ook een mens. Het is heel makkelijk om alleen maar te zeggen, ja Jezus die had natuurlijk helemaal geen probleem als single, want uh, die had God. Maar goed, wij zijn mensen, wij vinden het soms moeilijk om aan God genoeg te hebben als single. En als Jezus een mens was en Jezus ook emoties had wat de christelijke traditie beleidt, dan moet Jezus het ook wel als single moeilijk hebben gehad. En wat maakt nou dat Jezus toch een stabiel mens was? Nou, dat zit hem in de vriendengroep die hij had. En een vriendengroep waar hij heel veel mee optrok. Nu hebben we social media, zodat je 24 7 met elkaar kan optrekken. Maar in die tijd was het best wel bijzonder dat hij een vriendengroep van 12 mensen had, waar hij dag in dag uit, maar ook nacht in dag uit, mee optrok. En door met hen serieus te kunnen doen, en met hun te kunnen relaxen, door fysiek met hen te kunnen zijn. Maar ook te kunnen filosoferen en harten openen. Dat maakte dat hij een solide basis had in zijn leven. Dat hij compleet was, om het zo maar te zeggen. Die echte vriendschappen gaven hem die basis in zijn leven. En ik denk daarom dat Jezus heel mooi die twee elementen laat zien. Dat je als single compleet bent en omdat je in God een diepe voldoening vindt. Maar ook omdat je de moed hebt en de wil hebt... om ook echt vriendschappen te hebben. Niet alleen maar socializen en oppervlakkig zijn... maar ook je hart kunnen openen. En in vriendschappen voldoening te vinden. Dat is de ene helft van het antwoord op de vraag hoe het zit met vervullende relaties als single. Als single ben je compleet. We moeten het huwelijk niet boven single zijn zetten of we het er tegen uitspelen. Maar de andere kant is dus dat de Bijbel duidelijk laat zien dat je als getrouwd mens compleet bent. Het staat zo mooi in, in Genesis, in, de, in een paar hoofdstukken hiervoor, dat als, als de eerste mens Adam rondloopt op aarde dat hij zich gewoon ja, incompleet voelt er mist iets en ik las in een onderzoek uit 2006 dat 90% van de singles uiteindelijk toch graag een relatie wil hebben waar ze oud mee kunnen worden dus het zit blijkbaar zo diep in ons mensen verankerd om niet alleen door het leven te willen gaan en uit de bijbel leren we dan dat dat kader om samen oud te worden dat dat het huwelijk is dat het, het ja, het huwelijk de plek is waar je werkelijk ja, die veiligheid, die geborgenheid, die stabiliteit te vinden is waar we zo diep van binnen naar verlangen. En wat ik grappig vond is dat ik in een onderzoek uh, van deze maand van de Vrije Universiteit eigenlijk precies hetzelfde als de titel van dat onderzoek was. Uh, trouwen maakt blij, blijer dan samenwonen. Dus trouwen is blijkbaar iets wat heel erg matcht met dat diepe verlangen om samen oud te worden. En hoe word je dan compleet in het huwelijk? Wat, wat zegt de Bijbel daarover? Wat deed Jezus daarover? En ik denk in, het, in, het, in de vraag van wat maakt trouwen, wat maak je in trouwen nou een compleet stel? Dat het woord passie eigenlijk het, het sleutelwoord is. Passie is nu een beetje een, ja, een modewoord. Passie, passie betekent dat, dat je ontdekt in jezelf wat er leeft en wie je bent en dat je trouw wordt aan dat gevoel en dat je dan helemaal openbloeit en dat je echt wordt en helemaal jezelf bent. Nou, dat, dat wens ik iedereen hier toe. Passie heeft nog een diepere laag, want passie is een Grieks woord. Misschien eh, kennen jullie, jullie kennen vast wel het, het televisieprogramma The Passion, dat komt er nu weer aan, ik zie overal van die... Uh, he, van die reclame-uitwingen. De passion, Matthäus' passion, passie, betekent lijden. Lijden. Een beetje gekke, gekke connotatie. Wat heeft lijden nou weer met helemaal uit je, uit je tenen naar je, naar je bedoeling leven? Nou, passie zoals het bedoeld is waar het vandaan komt, dat gaat over lijden. En dat lijden, dat laat Jezus Christus zien. En Dat lijden gebeurt... Ten diepste, en die liefde die daar dus uit voortkomt... zien we het diepste aan een houten kruis, als Jezus aan een kruis hangt. Passie is liefde, omdat Jezus aan een houten kruis hangt... om zich helemaal aan ons weg te geven. Dus passie is niet een liefde van, van een onderbuikgevoel alleen. Als Jezus aan een kruis hangt om daar voor ons te leiden... Dan heeft hij geen vlinders in zijn buik. Jezus, die hangt daar omdat hij alles op alles zet om jou voor hem te winnen. Nou, en een volgeling van Jezus zegt vervolgens: die manier van liefde wordt in het huwelijk ultiem tentoongespreid. Het huwelijk maakt je compleet omdat je daar ervoor kiest. En als het tegen zit er enorm voor wordt uitgedaagd om jezelf helemaal aan die ander te geven. Voorwaarde is dat je dat natuurlijk alle twee doet, want anders loop je helemaal leeg. Maar je geeft jezelf alle twee helemaal aan elkaar weg zoals Jezus Christus zich aan een kruis weggaf. Best wel een heftige heftige heftige boodschappen. Maar dat is de de kern en het antwoord op de vraag die ik helemaal aan het begin stelde. Het is verlangen naar vervullende relaties als singles, maar ik denk ook als, als stellen, als getrouwde stellen. Laat de Bijbel twee dingen heel duidelijk zien die je naast elkaar moet laten staan. Dat je als single compleet bent. Omdat je als single iedere keer weer wordt uitgenodigd om in God je diepste vervulling te vinden. En dat samen met echte vrienden aan te gaan, dat leven als single. En aan de andere kant dat je in je huwelijk compleet bent. Omdat je met passie niet meer voor ikke, ikke, ikke leeft, maar voor wij. En ik wil afsluiten met twee, twee handvaten. Over het verlangen wat Jacob had naar, naar betekenisvolle relaties. Om te beginnen had Jacob geen rolmodellen. Of weinig rolmodellen in zijn leven. Mensen waar hij mee kon afkijken hoe je een duurzame... Een, een echte relatie met elkaar kan hebben tot de dood scheidt. En dat is daar mijn eerste handvat, mijn eerste tip. Zoek rolmodellen. Zoek mensen in je leven, getrouwde mensen... Waar je, waar je kan afkijken wat het echte plaatje is van getrouwd zijn. Het plaatje van Hollywood van getrouwd zijn... is dat je altijd vlinders in je buik hebt... En dat je nooit meer een ochtendhumeur hebt. Dat je altijd blij naast elkaar wakker wordt. Rolmodellen helpen je om het echte plaatje van natuurlijk te zien. Het plaatje wat Amsterdam heeft van natuurlijk. is dat je de dag dat je ja zegt. dat dat ongeveer het einde is van je leven. Wij als Amsterdammers geloven dat als je getrouwd bent. dat dat dat eigenlijk het einde is van, van avontuurlijke en wilde seksualiteit. Dat, is echt, dat gaat dood, zeg maar, als je trouwt. Dat is het beeld wat wij allemaal van elkaar horen over trouw. Daarom wil ik tegen Jacob zeggen en tegen ons allemaal... zoek rolmodellen. Ik heb rolmodellen nodig... om dat, dat leven van passie uit te gaan leven. Jacob die had passie voor Rachel, omdat hij haar uiterlijk zag. Hij dacht, ikke, ikke, ikke, ik krijg een heel lekkere vrouw. Dat, daar, daar ging het gewoon in het begin over bij deze man. Maar de mensen in je leven, die je voor kunnen leven waar het echt over gaat, ja, ik weet dat ze schaars zijn, maar ik heb ook in een, een interessant boek gelezen, Zinvol daten, dat veel singles eigenlijk alleen maar single vrienden hebben. Dus als jij een single bent, wil ik je ook uitdagen om eens te denken... Zou ik eens af en toe gewoon een beetje kunnen koffie drinken met een getrouwd iemand? Of eens een keer komen eten? Kijken hoe dat nou thuis precies gaat. Die hectiek van blerende kinderen en dan ook nog eens een beetje leuk een relatie met elkaar hebben. Ja, je moet mensen hebben die je dat voorleven. En ik kan ook daarbij zeggen dat ik ook een beetje op Jacob lijk. En toen ik Marie tegenkwam, dat ik ook vooral dacht, wauw, wat een geweldige vrouw, wat ga ik daar allemaal van krijgen en wat voelt dat voor mij toch allemaal lekker en fijn. En Marie was dan iemand die heel geeft en Marie die gaf me dus ook heel veel. En dan, dan, als je dan langer met elkaar optrekt, merken ik in ieder geval dat dat best wel moeilijk is om jezelf aan de kant te zetten en je toch weer te geven en te vertrouwen dat de ander zich ook aan jou geeft. Dat is best wel een, een weg. En laten we die weg samen gaan als singles en als getrouwde stellen. En alles wat er tussenin zit. Maar we hebben elkaar daarin nodig. Dus dat is de eerste. Zoek getrouwde rolmodellen. Zodat ik wij word. En de tweede is leer reële eisen stellen aan je aan de ware Jacob. Ik bedenk maar dat het nu pas, maar we hebben natuurlijk de uitdrukking de ware Jacob. Nou, deze Jacob was helemaal niet een ware Jacob als we deze passage zo lezen. En de grap is, denk ik, dat we uiteindelijk geen van allen een ware Jacob zijn. Maar goed, mijn tweede punt was, ik moet niet af, af, uh, afgeleid worden door mijn eigen verhalen. Uh, mijn tweede punt was: leer reëel beeld hebben van je, van je toekomstige ware. Uh, partner. In ditzelfde boek, ik zal nog even een keer reclame maken, alleen al omdat deze mevrouw de beste vriendin is van Mieke, lees hem allemaal, <lacht> zinvol deze, in dit boek wordt gesteld dat wij als singles eigenlijk één grote valkuil hebben en, is dat, en dat is dat we vaak een ja, veel te hoge lat hebben, veel te idealistisch, romantisch beeld van hoe onze toekomstige partner er van binnen en van buiten uit moet zien. Heb jij ook zo'n eisenpakket? Heb je, heb je dat als, je, als single? Heb je een eisenpakket He, Van hij moet dit en dat en zij moet dat en, dat en dat en dat en dat allemaal hebben? Nou, dat is waarschijnlijk herkenbaar. Ik denk echter dat, dat de ware of die partner waar je dan uiteindelijk een keer mee trouwt, dat die echt zo hard gaat tegenvallen als je zulke hoge idealen hebt. Dat gaat je echt zo... Ja, dat kan je eigenlijk alleen maar leeg... Tegenvallen, omdat je probeert je leegte te vullen. Omdat je iets wat goed is zo groot maakt. Zo verafgoot. Dat het nooit en te nimmer je werkelijk vervulling gaat geven. Dat zagen we bij Jacob heel duidelijk. Omdat hij alleen maar een vrouw wou die er lekker uitzag. Als je verder leest in het hoofdstuk blijkt dat Rachel echt niet een hele fijne vrouw was hoor. Ik weet echt niet of hij hier wel de beste keuze heeft gemaakt. En, en, en dan, dat brengt ons weer terug bij de vraag, geeft de relatie met God ons echt vervulling? Kan, kan het je echt raken wie God voor jou is? Kan dat kan jou echt raken? Ik heb twee handvatten genoemd. Zoek getrouwde rolmodellen. En leer reële verwachtingen. Koesteren van die ware Jacob. En met daarachter de boodschap dat je als single dus een compleet mens bent. Als je een God relatie, met God een vervullende relatie kan opbouwen. En dat ook aangaat met vrienden die echte vrienden zijn. En ik heb willen overbrengen dat je in je huwelijk... Die manier van compleet zijn vindt. Als je van Jezus Christus leert wat passie is. Namelijk gevende liefde. Amen.